Nu bijzonder iets speciaals, wat kwam bij mij op toen wij aan het begin van de les hadden wij gehoord, wat de zoger vertelde ons, dat op de malgoed steeg op naar de Funa. Wat betekent dat allemaal opstegen en wat ik ook wij steeds hebben geleerd. En aan het einde van de les hebben we gehoord dat door het zeggen van die zegening, dat um, Hakadoos Baruch de helige gezegende hij en de Knesset Israël, de verzameling van Israël, die verkregen kroontjes, ja, die worden bekroond daarmee. Dus. Dus, en dat zijn de Zerampien, en ook en ook natuurlijk hier op aarde, ook Degene die oproept dat, die roept dat op, die verkrijgt dat natuurlijk ook. Maar hoe dat is, en hoe moet je dat doen, wat moet je daarmee doen, hoe zit het in elkaar? En we hebben ook veel gehoord van, maar goed steeg, maar goed op als gevolg van de uh, tweede zemtzoom naar de bina, en allemaal opstegen naar bina, je moet brengen naar de bina, je moet... Uh, van onder de gesee, ja, onder de taboor, onder de taboor, moet je al die krachten, moet je daar uitzoeken en de vonken van het heilige naar boven te brengen, ja, en van boven weer uh, via de middelste lijn naar beneden. Wat is dat? Hoe zit het in elkaar? De hele bedoeling van onze studie is, wat wij leren, is, om we leren hoe dat omgaat in de hogere werelden, om dan zelf dat ook te toepassen bij ons. Dat is wat we leren. En dat is een heldere taal. Alleen als wij moeten weten: principes. Zeer belangrijk is om, om steeds aan te leren hoe dat werkt. Eenmaal weet je hoe dat werkt hoef je niet nog een keer zoeken, zoeken. Natuurlijk wordt het andere zoeken, maar eenmaal weet je hoe dat werkt en jij oefent dat zelf aan jezelf, toepassen aan jezelf. Dan kan je het altijd uitoefenen. Dus wat betekent opstegen? En waarom moet het op, Ja, waarom moet die, al die opstegingen? En wat betekent dat? En hoe gaat het? Het is dus voor het eerst wat ik vertel. En ik zeer betwijfel of je kan ergens dat anders horen. En dat, omdat wij zijn al rijp daarvoor om dat te horen. Wij weten dat lagere binnen ook, of in onze wereld is dat zijn de zielen, of in Bia, die hebben nodig licht, gogma And Hasadim. And I like so that all this is bestowed tin is Okay? You say five or can I so. be, uh, elek partzuf, elek the end of the end of the end of the end of the end the end of the end the is verdeeld in tweeën, boven de geze en onder de geze. De hele Torah gaat het over, alle heilige boeken alleen daarover spreken. Boven de geze is Panim, het gezicht. Men ontvangt het licht, ja? Oké, okay, het, het is Chassadim, daar is ook Chochma, maar het is Chassadim boven de Gesee. doet er niet toe, maar het is licht van de Shem. Onder de geze, en dat is dan panim, onder de geze betekent, het heet achterkant. Dus als men onder de geze ervaart, dan voelt men het achterkant van het licht. En dat is net of, of geen licht is. Wat, is, wat, wat, wat valt het te doen? Het moet zo zijn, moet je dan van onder de geze, en wat we noemen ook malgoed, we moeten het brengen naar boven. En naar boven betekent van elke plaats, elke plaats wat de malgoed is, is agorai. En de negen bovenste ten aanzien van de malgoed is panim. Alles is algemeen en bijzonder. Jij kan zeggen, zo, so de helft van de parsoef van boven is paniem, licht ontvangt, en de onderste helft geen licht. Eh? Maar je kan ook zeggen dat negen bovenste sferot die ontvangen, en de onderste niet. Als we alles afhankelijk van hoe jij dat ziet, algemeen of in het bijzonder. Want de onderste, elke van de bovenste, heeft ook op zichzelf elke tien sfero, Alleen de mal goed. De, de malgoed, of wij noemen dat, oké, okay, wij noemen dat, wij zeggen malgoed, bedoelen wij malgoed van de tweede Tsimtsum. ik dat iedereen begrijpt dat. is dan ateret yesod. Ateret yesod noemen wij dan malgoed. Ja, dat is niet de ware malgoed. Ja, wij noemen altijd dat, Je weet als, als ik spreek dan over malgoed, dat is de malgoed van de tweede Tsimtsum. Dus, wie, op wie was Tsimtsum gemaakt? Op malgoed, ja of niet? Oké, okay, later in de tweede Tsimtsum was het ook Tsimtsumo van de Bina gemaakt. Op de Bina gemaakt. Ja of Maar goed, steeg op naar de Bina. Maar het is, uh, het is eigenlijk zo dat Malchut nu heeft in zichzelf ook de mogelijkheid om uh, licht te ontvangen. Uh, opstegen naar boven. Wat betekent opstijgen? Als goed stijgt op naar Yesod, dan kan ze licht ontvangen. Ja of niet? Yesod heeft al is ook een eigenschap van Hashem. Alle sferoten negens sferoten zijn eigenschappen van licht. Dus er zit wel licht in. Uh, verder en verder, hoger, hoger, hoger. Er is dus een, een intrinsieke behoefte aan opstegen naar boven. Alleen onder de gazé, oftewel in uh, de magoed zelf, kan geen licht ontvangen worden. Maar goed op zichzelf is, is het simtsoen gemaakt. En het simtsoen bet, het simtum allef. Als we zeggen het simtsoen bet, maar het simtsoen af werd nooit opgeheven. Dus Zit altijd nog zoom af. Dus op welke manier kunnen wij licht ontvangen? Ja, licht betekent leven, zegening, alles, al het goede. Op welke manier om op te stegen naar hoger? Opstegen, dat was ook idee, dat is ook waar ik het over had vorige keer, over de, puur, de volmaakte over. Het volmaakte over. Je kan het zien religieus, maar dan is het, wat kan, je der, wat kan je ermee doen? Maar de kwestie van volmaakte over is niets anders dan opstegen. naar waar naartoe? Naar welke sfeer Is vol, het volmaakte over? Wie denkt. Naar het volmaakte vol over. Nu, huh? naar Bina. Waarom hebben we dan een ketter? Waarvoor hebben we dan een ketter? De ketter hebben we dan om dat allemaal naar de ketter te komen. Waarom? Kijk, als wij, als iemand zei, Bina is natuurlijk goed. Als we als als opsteken naar de Bina, Bina is, een, is, een, is het geven, ja of niet? Maar bijna, voor de Bina, Bina aan de ene kant geeft, aan de andere kant, Bina, van de Bina stamt wat? De, het Gabroet, de, de kracht van het verzetten. Ze wilden niet ontvangen het licht. Dus het is twee stadia nog voor de volmaaktheid van de ketter. Ketter is de absolute volmaaktheid. Want de ketter geeft. En heeft niemand nodig als het daar. Zo is het ook de, in elke toestand wat we hebben. Is het nodig om op te steken? Wat betekent opstegen? Goed opletten. Erg belangrijk om langzamerhand hier te doen. Maar ik kijk naar jullie en ik alleen wat ik voel, in die mate geef ik ook door. Das. Probeer eens volledige concentratie hebben. Absolute vertrouwen aan, als ik voel dat het niet is, dan begin ik te stoteren. Contra, absolute concentratie, want well, dat is, is de redding waar ik het over heb. De, nie, geen andere is gegeven aan de mens. Dus wat betekent uh, opstegen? Dus de noodzaak voor opstegen weten wij, ja? Van, om licht te ontvangen. Ik kan, niet, ik kan niet ontvangen op je eigen plaats, op de plaats van de malchut, van de Kilim de Kabbalah, ga je geen licht ontvangen. Wij zijn als een zwarte doos. Oké, okay, er zit wel iets intrinsiek, iets wat gegeven is in onze wereld, zoals wij noemen dat ner Kiek, zo'n so klein lichtje, zo'n so beetje nefers wat hier gegeven is, waarbij alle verworvenheden hier op aarde worden niet meer dan door die klein beetje van dit nerdakiek, klein beetje van dit nefes gegeven, nog agorai van dit nefes, wordt gegeven alle Nobelprijswinners en alle, alle de verworven weten, allemaal door dat klein stukje nefes worden, eh, al het goede wat hier op aarde is, alleen maar door dat klein beetje nefes wordt, wordt eh, gedaan, wat vermengd is in alleen maar kwaad hier op onze wereld. Dat is alles. Dus we hebben absoluut geen vermogen hier op aarde om, om licht te ontvangen van iets wat leven geeft. Daarom is het nodig om op te stijgen. Ja, of nodig om naar een hogere traptreden op te stijgen waar licht is. Ja, alle negens verrood hebben licht. mag goed. En de mens is net als, net als eigenlijk, kan je zien, allesmaal goed. Wanneer? een mens zich niet verbindt met de hogere. Verbind je met de jesot, dan heb je ook al tot tien sferot van de jesot. En dan, maar hoe gaat het in zijn werk? De hele bedoeling is, dat de Malchut zelf licht kan niet meer ontvangen. Want de Zimtzum, alle was er. Hoe kan het, hoe kan het dan wel ontvangen? Malchut moet doet niets anders dan alleen eh, zich aanpassen aan de hogere sfeerot. Aan de negen hogere sfeerot. Als zij zich aanpast aan de jesot, dan wordt zij als jesot. Etcetera. En lagere die steekt op naar een hogere, wordt als hogere. Oké? Okay? De principe. De principe is duidelijk. Eh... Hoe, en dat heet verdunning van de massage, is dat goed, is dat gekoet een massage, verdunning van de massage. De hele bedoeling is dat jij moet willen, jij moet begrijpen dat er geen andere manier is om vooruit te gaan, om het licht te ontvangen, om... Uh, jezelf te zuiveren en opbouwen, anders dan door de verdunning van de massage. Je moet het willen graag. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik ben 45 jaar, ik wil niets meer, ik heb alles gemaakt, meegemaakt. Ze dus denken dat je weet al. Zo, zodra je zegt, ik weet, dan heb je geen toevoer meer van energie. Nou, dan is de volgende stap, is dan gaat de mens naar de knop. Dus je moet niet zeggen in het geestelijke werk, je moet telkens willen jezelf voor het hogere, voor een hogere, lichter maken. Dat verdunnen jouw massage. Duidelijk, steeds hebben we, heb je jezelf, maar goed heeft altijd zichzelf. Wat moet ik doen? Ik, niets verdwijnt in het geestelijke. Je hoeft niet bang te zijn dat ik mijzelf verlies. Maar ik moet steeds in elke toestand... Eh, Verdunnen mijn massage. Aviut kan ik niet verdunnen. Aviut de wensdikte kunnen we niet verdunnen. De ene heeft een grotere Awiyoed, ja, begrijp je? Een, andere, een grotere wensdikte. De andere heeft minder grote. Wat jouw gegeven is, dat ben jij. Ja? Moet je nooit kijken naar een ander. Een ander heeft grotere kilim, ik heb kleinere kilim. Je, nou, onze taak is. Uh, kom je tot volmaaktheid alleen door jouw aura, ja. dus boven jou, de oormakief, alleen dat aan jou toebehoort, te ontvangen in jouw kilim. Hoe kan je dan ontvangen jouw oormakief? Hoe? Heb je oormakief dat bij jou hoort, dat nog niet in jouw kilim binnen is gekomen? Hoe kan je zo'n orgozer doen, dat jij kan ook, dat het ook mee als het ware daardoor dat jij ook iets wat boven jouw kilim is, jouw kilim binnen kan komen huh? oké okay, vier massag kan ik alleen komen tot mijn tien, tot tien, tien ja, tien jij kan, via de kan ik wel tien sfeerrot omhoog doen en dan kan ik ook licht oor ontvangen Oké, okay. orgo's er, dat is goed. Maar, let op. Uh, ik moet mijzelf steeds verdunnen. Mijn, kijk. Wat wij moeten doen is, we willen extra iets krijgen. Ja, extra inzicht, extra licht, et cetera. Op mijn plaats, waar mal goed is, kan ik niet meer, kan ik... Uh, wat ik heb, dat ik, okay, dat wat ik kan ontvangen, als ik niet verder ga, niet werk aan mezelf, dan gaat het erg langzaam. Of wat kan ik ontvangen? Dus ik moet willen in elke toestand mijn, mijn massage verdunnen. Wat betekent verdunnen in jouw massage? Verdunnen betekent, waarvoor moet ik het verdunnen? Verdunnen betekent, uh, omwille van, omwille waarvan? Omwille van het, nu, overeenkomst naar eigenschappen met de hogere, ja of niet? Als ik van de malgoed steeg op naar de jesot. Stel dat ik weet, stel, stel dat ik weet hoe dat te doen. Dan ben ik dichter bij, de ketter, ben ik dichter bij de eindsof. Duidelijk. Ben ik ook dichter bij wie nog belangrijk voor mij? Bij mijn, bij mijn oor, makief. Bij mijn aura. Ja of niet? Hoe hoger ik kom. Hoe dichter kom ik bij mijn aura. Hoe meer overeenkom ik. Met de aura die in mij moet binnenkomen. Maar hoe kan ik opstijgen naar boven. Dus ik, wat ik wil eerst. Voor, voor bij jullie oproepen. Of te horen. Dat jij de noodzaak daarvan ziet. Dus wij gaan stegen omhoog, we willen omhoog stegen, uh, verdunnen ons om willen van overeenkomst naar regenschappen met de hogere. Duidelijk. Want elke hogere traptrede heeft uh, onmetelijk meer licht en kracht dan elke lag lagere traptrede. Duidelijk. Dus als ik eenmaal om hoger, hoger kan komen, dan ontvang ik lichten en krachten en inzichten die mijn leven geven. Wat absoluut niet vergelijkbaar is met een lagere traptreden. Het is als niets wordt gezien. Ja? En bovendien, ik moet, om vol, tot volmaaktheid te komen, moet ik mijn ormakief binnenhalen. Ja of niet? Oké. Okay. Uh, Stel dat ik steeg op, eerst technisch als het ware. Steeg, stel dat ik van malchut steeg op naar de Jesod. Ja? Van malchut kan ik tien svirot, laten we zeggen, orgozer doen. Van, vanaf malchut kan ik wel weerkaatsen. Malchut kan weer weerkaatsen licht, ja, en kan ontvangen in zichzelf of uh, via de uh, via de Orgozer kan ze wel in zichzelf ontvangen. Dan, orgozer komt tot de ketter. Ja, of niet? Nu, als ik, mee, als ik opsteeg naar de Jezot, dan ben ik een stapje hoger. Als ik nu, als ik nu de orgozer doe opstijgen, dan gaat mijn orgozer... Nog één stapje boven de ketter dat vroeger was. Mijn top was ketter, tot nu toe. Ja, gewoon even plat gesproken. En eenvoudig. Dus ik mocht, als vanuit mijn mij goed Orgozer kwam tot de ketter. Ja, of niet? Tot de ketter van het aankomende licht. Nu ben ik opgestegen naar Jesod, in mijn kilim. Mijn kilim Jesod. Dan kan ik ook weer Orgozer doen, van tot de ketter, en nog eentje omhoog. Ja of niet? Klopt het? Dan ben ik al, ga ik dan aanspreken al, bewezen van spreken, mijn oormakief, mijn aura, dat boven mij zit. En daar mijn aura heeft ook boven als oormakief een hele, hele van krachten die ik, lichten die ik moet ontvangen. Eh, uh, Oké, okay. dat is duidelijk of duidelijk, ja? dat opstegen. Dat is wat allemaal wat we leren, dat maar goed steekt op naar Bina, naar Jesot, waar dan ook. Maar wat betekent dat, laten we zeggen, ten aanzien van ons? Hetzelfde is in het hogere. Goed, goed kijken hoe dat werkt. Ik wil niet zeggen dat het lukt mij nu om uit mijn oude woorden te komen. Maar ik probeer wat ik kan, wat ik voel dat het een nieuw update is, dat kan het of niet moet je zo zien, er komt niets van boven als het van beneden niet wordt aangewakkerd, dat weten we. Dan de volgende, dat alles wat hier geestelijk doet, men doet, elke, op, elke verdunning van de massaag, oftewel opstegen naar boven, heeft tot gevolg, tot gevolg dat ook de wortels, die overeenkomen qua sfeerot, dat ook zij precies dezelfde beweging maken. Okay? Dus als ik steeg op naar de jesson, hoe? Zullen we het straks zien. Als ik steeg op naar de jesson, dan betekent ook dat de wortels, mijn wortels, of, ja, de wortels, of, in, um, als ik het doe van beneden, dan betekent in mijn hoofd, dat ook in mijn hoofd. In mijn lichaam, ook in mijn hoofd, in mijn, mijn parsoef. Ook daar steekt goed vanuit P naar die soort. En de P. Ja, iedereen begrijpt wat ik bedoel. In het hoofd hebben we ook tien sferot van, van de roos. Die zijn alleen potentieel, die hebben nog, dat, zijn nog geen, dat is net als lichten. Dus, dan komt van P, ook steekt op, ik doe van beneden. Ja, breng ik van de beneden... Uh, ligt naar een... Uh, verdoen ik mijn... verdoen ik mijn massag... eentje naar boven, naar de jessot. Van, van beneden naar boven. Dan ook, in mijn hoofd ook, vanaf P, P is maar goed, van de hoofd, gaat het ook opstegen naar de jessot. En als je dat kijkt naar de hele alle werelden, afhankelijk van de kracht van mijn... Waar, waarmee ik het doe, maar dan eigenlijk komt het, het erop neer dat mijn opstegen, mijn inspanning die ik leverbeet verdunnen van mijn, mas, mijn massag van Malchut tot de yesod dat komt dan tot de Malchut aan de Malchut van de Atsilut, en de Malchut van de Atsilut steekt op naar de Jesod van de Atsilut. Kijk, zot is aan pijn, maar jesot van de pijn van de Atsilut. En daarmee, zo gaat het helemaal omhoog. En dan komt het dan licht naar de jesot van de Atsilut. En uiteindelijk, en maakt ze ook met de malgoed van de Atsilut. En dan komt het licht in die kracht waarmee, in die mate waarin ik gecorrigeerd, lichter ermee, mijn massage heeft gemaakt, komt naar mij toe. En ik ontvang dat. Dus dan breng ik mij daardoor in overeenstemming met de hogere. Waarbij ook alle hogere werelden vanaf de eindsof, die ook ontvangen door mijn toedoen, allemaal ontvangen zij een stukje extra licht door mijn correctie. Want hoe lager zijn de kilim, hoe hoger de licht kan, kan schieten. Heel. Dus het licht gaat wat ik heb tot tot Jezot heeft, heb gebracht. Dat gaat helemaal naar een of. Eén of gaat allemaal dan weer een gigantische kracht geven. Dan geeft hij al eerst naar de Galgaiten. een gigantische kracht. Wat past bij de Galgaiten. En dan de galgijter ontvangt en de galgijter via de Galgaiten gaat naar de abe weer mindere maten, mindere mate. Tot het komt uiteindelijk naar mij toe. Wat ik, uh, waarmee ik uh, groter of mijn innerlijk licht ontvangt in de mate waarin ik ik op naar de jesot. Doe ik meer, dan stijg ik op uh, naar God, etc. Oké? Oké. Als we spreken, dat, dat is gewoon algemeen. Wanneer we spreken over de orgozer wat de mens doet, we spreken vaak over over, vier, over vijf sferot. Waarom? Zeerampine heeft zes, en dat zijn allemaal één, wanneer, wanneer wij spreken van de massagkracht kracht van de massag, spreken wij van vijf. Waarom? Omdat de zes sferot van de zeer die zijn allemaal van één en dezelfde massag, de massagkracht van drie, stadium drie. Iedereen begrijpt het? Dus de zes sferot van de zeer Pien, van de geset van de tot de jesot, die hebben allemaal het Stadium 3. Die hebben niet verschillende... Het is niet het is hetzelfde kracht van de Massach. Maar goed, hij heeft de Stadium 4. De, gro de grootste. Zeer en pin. De hele zeer pin. Alle zes vierot samen. Welke, of, of apart. Allemaal het derde Stadium van de Massach. Bina is het tweede Stadium van de Massach. Dus lichter. Steeds lichter worden. En de Gochma 1 en de ketter 0 nou. goed opletten wat langzamer, goed opletten wat ik wat ik probeer te zeggen. Hoe gebeurt dat? Wat betekent dat ik opsteeg naar binnen van binnen? Hoe kan, dan, hoe kan dan iets wat zit helemaal onder de, uh, de, de je heeft de kracht van de maar goed Aviyud, vier. En hoe kan je dan opklimmen naar de Bina? Goed opletten. Wij zeggen het zo. Maar wat betekent dat? Dat jullie één keer dat goed begrijpen en herhaal je dat wat het is. Goed opletten. Niets stijgt op van beneden naar boven. Goed opletten. Altijd. Wat er opsteegt als wij spreken van de, van de verdunning, of opstegen, of de hele vorm van correctie, ook in de wereld, en waar spreken wij over? Van wie? Wie doet dat? Nu. Welke sfera doet dat? Alle correcties. Wie moet gecorrigeerd worden? Wie is de schepping? Alleen maar goed. Dus goed opletten, niet zo dat je soort steegt op naar de god of dat, of, him, of wat dan ook. Alleen de massag van de malgoed, dat is alleen de massag van de malgoed, die moet zich verdunnen. Goed opletten. Dus stel dat, dat jij een correctie doet van binnen, dus jij maakt jezelf dunner. Voor een bepaalde, bepaalde, bepaalde toestand, bepaalde iets, dat jij maakt jouw massag van jouw malgoed, brengt tot de derde, sta, de derde stadium, tot de zeer en pin. Ja? Tot de zeer en pin. Betekent dat jij steegt op, op naar de binnen? Betekent dat jij steegt op naar de binnen? Wij zeggen dat zo. Wat betekent dat? Of jij komt tot naar de Bina, je brengt dus tot de twee fasen. Eerst naar de derde, <coughs> eerst naar de Bina, dan naar de Bina. Bijvoorbeeld, wat betekent dat? Niet dat jij stijgt naar de Bina. Bina is het licht. Of een, een lichte eigenschap is een eigenschap van Hashem. Wat doe jij? We hebben te maken alleen maar met onze massag. Goed opletten. Niet zweven ergens naar boven, als ik mij van goed opletten, nu. ik probeer het uit te spreken, maar ik moet erg, ik kan niet meer geven dan, het, dan ik voel dat het respons daarvoor is. Als ik mij wil verdunnen, dus verdunning doen, ik werk alleen aan mijn massage. Dus ik doe innerlijke beweging waarbij ik mij verdun. Wat verdoen ik? Mijn massag was vierde stadium, ja, of, en ik ver, verdoen het tot de derde. Minder, dus minder, minder wenskracht, ja, minder als het ware, la, la, uh, dunner maak ik mij, eiler, ja of niet? Daarmee wil ik overeenkomen in naar eigenschappen met de hogere. Ik doe alleen aan, mij, aan die mal goed van mij. En niet dan niets anders. Ik heb alleen te maken met de malgoed. Malgoed is alleen de schepping. Niets anders. Die andere sphera's zijn alleen maar eigenschappen. Die helpen wel. Die zijn wel verbonden. Die brengen dat allemaal helpen om dat tot stand te brengen. Maar niet dan. Niets anders. Geen sfera kan iets doen. Alleen mijn wilskracht, dat ik die malgoed wil, omhoog brengen. Alleen niet te omhoog. Nog een keer verdunnen. Als ik verdun mijn massage, goed opletten nu. Als ik mijn massage nu verdun tot het de derde stadium. Dus tot de stadium, het stadium van zeer en pin. Dat betekent dat ik nu in mijn toestand overeenkom met de zeer en pin. Iedereen begrijpt het? Naar eigenschappen, want in het geestelijke goed opletten, in het geestelijke is niet de plaats Fysieke plaats, of welke andere plaats, waar wij zeggen dat het mal goed steekt naar de bina, dat mal goed is op de plaats van de bina, dat wij spreken dat. De plaats in het geestelijke is, de, is wat? Eigenschap. Duidelijk. Als ik mijn massaag van het vierde stadium ver, uh, verdun tot het de derde stadium, tot de, dat is zeer en pin, ja. Dat is mijn massag. Dan betekent dat ik ben, het is net, precies hetzelfde, het is net of ik ben opgeklommen naar deze hier Ik heb de eigenschappen nu van deze hier ik hoef niet ergens opklimmen, anders, anders opklimmen. Ik moet alleen mijn massage verdunnen, als ik verdun heb tot de Bina, mijn massage, niets anders. Dan ben ik, dan is het net of ik opgestegen ben tot de Bina. En zo so is het it precies hetzelfde ook in de wereld. En dan heb je, daar heb je malchut van de absolute, precies hetzelfde functioneert als wij. Malchut van de absolute. Ook zij wat doet malchut van de absolute? Of malchut steigt op naar de bina. Wat betekent dat? Malchut heeft in de massag bestaat uit hoeveel stadia? Vier stadia, okay. vier stadia. En de vijfde is keter. Wat betekent dat? Malchut steigt op naar de bina. Malchut heeft vier stadia. En zij maakt zichzelf, verduimt zichzelf tot de tweede stadia. En dat betekent dat zij, naar eigenschappen, is opgestegen naar de Bina. Of, of wat we hebben vanavond, vanavond geleerd: dat die Malgoed steeg op, op Shabbat, naar de. naar de Tfuna. Dus Bina. Dat betekent dat de Malgoed. Oh, net of de Malgoed is de lampenkap. Van en binnen is dit funa. Dus daardoor. De, daardoor eh? zit tussen de, goed en nee, maar dat is dezelfde. Ik heb nu massag van de tweede stadium. Ja, dus ik heb Malgoed, ik ben Malgoed. Ik had mijn, mijn, mijn, mijn massag nu verdund tot de tweede stadium. Ik zeg het alleen massag, je kan zeggen ook. Uh, Avioud, maar bedoel de kracht van de massa. Ik heb het nu uh, verdund tot de tweede stadium. Kun je zeggen Avioud? De kracht, de wens, oké, okay. de wens. Ik heb mijn wens nu beter te zeggen de wens. Ik heb mijn wens nu verdund tot de tweede stadium. Dus ik had een zware wens van vier en ik heb nu verdund tot de tweede stadium van mijn wens. Dat betekent dat ik opgestegen ben naar de tuna. Dan ga ik dan. Van de tfona ga ik licht ontvangen. Nou, ik ga het maar dus je verbindt jezelf met Ja. dat betekent dat tussen, er zit geen massag tussen, dus je bent helemaal verbonden met binnen. Ja, maar om te tot de bina te komen moet ik dan eerst naar de vierde z'n natuurlijk. Moet ik dan eerst de derde stadium hebben? natuurlijk, maar als je ja. al daar bent. Als ik daar ben? Nee, dan heb ik Nee, ik ben op mijn eigen plaats. Ik ben beneden. Goed opletten. Ik ben beneden, maar ik beneden. Dus wat betekent verbinding? Verbinding betekent overeenkomst naar eigenschap. Dat is wat ik was. Dat is de kern van alles. Als we dat begrijpen en als we dat gaan uitoefenen, dat weet ik. Dat we dat hoeven we niet uh, fantaseren. Alles is. Dan heb je weet je al dat jij bent binnen met... Met... bezig. Overeenkomst naar regenschappen, Niets anders. Bestaat alles bestaat uit vier stadia. Ja of niet? Zowel licht bestaat uit vier stadia betekent ketter noemen we niet als stadia, maar ketter plus vier stadia. Vier stadia betekent Yudkei, Vavkei. Dat is de vier stadia van overal alles bestaat uit die vier stadia. Dus het licht bestaat uit vier stadia. Ook Keter Hachma bina zeer en Ook zijn de andere namen zijn gegeven. En massach bestaat ook uit Keter Hachma bina zeer en Dus Keter plus vier stadia. Keter tellen we niet als stadia, Keter is van één sof, de verbinding van één sof. Oké? Okay? Dus vanaf de top vanaf de uh, top van de kaf of zelfs de vier stadia van het licht dat binnenkwam in de in het in de, in, in, in plaats van de schepping. De schepping heeft gemaakt. Tot aan het einde van de kaf ja in de maar de Asia alles bestaat uit vier stadia. Geen enkele verandering is er Ten aanzien van het licht. Alles is vier stadia. Dus wat licht betreft is alles hetzelfde. Dus iedereen begrijpt het? Het licht verandert niets, alleen vier stadia zijn er die te ervaren, niets meer. Het enige is, wat verandert is, is de kracht van de massag. Maar de kracht van de massag heeft ook vier stadia. Dus niets anders. Dus als ik mij, mijn vier stadia, dat is kijk. Kli is net zoals licht, alleen, de, alleen dik. Ja of niet? Licht, uh, kli. Wat is kli? Wat is de innerlijk van de mens? Het is net zoals licht, alleen dat is een dikker licht. Dat is orgozer, wat in de mens is. De kracht van de orgozer. Als ik mij overeenkom, ga ik overeenkomen van binnen, ga ik mij overeenkomen met binnen, betekent dat ik mijn tweede stadia in mij. Bracht in overeenkomst met de bina, met het tweede stadium van de hogere traptreden, doet er een toevallige traptreden, natuurlijk. Euh, dan heb ik verbonden verbinding met die binare regenschap. Waaronder de intentie van de mensen. De, de, de kracht en, de, en ook de, de, de, de, de, de dunne dun of dik. Rippen? Dus als ik verdun mijn massaag van, van mij zijn, hoef nergens naartoe te gaan als ik verdun mijn my massage tot de tweede stadium, ik had een normale wens van 4 vier, 4. En nu verdun ik mijn wens tot de tweede stadium. Dat betekent dat ik dezelfde eigenschappen ervaar in mijzelf als de Bina. Oké, okay. je kan zeggen dat is, dat is dan de Tfuna, dat is dan Tfuna van de absolute uh, en misschien, misschien haal ik haal ik Qua kracht haal ik misschien het voornaam van de asia. Dat betekent, kijk, dat is iets anders. Ik kan bijvoorbeeld, als ik mij verbind, mijn kracht is niet zo groot. Ja, maar ik heb, bereik ik de aviut. Mijn aviut ga ik dan, uh, hoe zeg ik, mijn wensdikte ga ik uh, brengen tot de tweede stadium. Dat is binnen. Dan kan, ik, dat kan het zijn dat mijn kracht is, alleen tot de tvunah van de asia, of tvunah tf, tf, van de jesot van de asia, jesot van de malchut van de asia, een enige hoeveel uh, stadia waar ik tot, maar het is altijd tvunah. De andere, de ene andere die heeft een kracht, die kan het doen tot de tvunah van de malchut van de asia of tvunah van de jesot van de asia. He? maar zelfs iemand die dat niet deze kracht heeft als je kan alleen de kracht heeft om bijvoorbeeld te erin toe het vanaf van de malgoed van de SIA ja, het is het kleinste van de kleinste wat je kan bereiken dan bereik je dan als het ware tot reikte uh, bekleed je als het ware kom je tot de te ervaren, betekent naar dezelfde eigenschappen, met de tfona van de Asia, of de magoed van de Asia doet er niet maar tfona daarvan. Maar wie schijnt dan aan die tfona van de Asia? Tfona van de ayat of tfona, eigenlijk de volgende, de daaropvolgende tfona van de hogere trap, steeds schijnt aan die, aan, die, aan die waar jij naartoe aan toe komt en daar is nog een hogere en hogere, hoger. dus jij hebt, een, en op dat moment, verbind je eigenlijk met alle binot, met alle bina, alleen, die er, die, ja, dat, want het moet allemaal komen van de hoogste bina, om te komen naar die bina of tvuna waarvan jij ontvangt. Okay? Jij ontvangt het weliswaar niet zoals die rechtvaardige dat doet, die, die, sch, die sch, eh, schiet met zijn oor gezeer al tot de tfona van de atselud, van de ware tfona, dus van de tfona van de eerste tot van de atselud. Maar dan, jij ja, ontvangt wel van de, ook van die andere tfona, zoals die rechtvaardigen, maar alleen als oormatief. Zie je dat? Terwijl hij ontvangt het, hij kan het misschien al, al ontvangen in zijn kilim van zijn van binnen. Er is een verschil, ja of niet? Jij kan ervaren bijvoorbeeld alleen die Bina alleen als oormakief, maar het is ook schijnt ook, of Bina schijnt. Het. Geweldig. Terwijl voor de anderen is dat niveau wat jij hebt, hij kan het al ervaren in zichzelf, in zijn eigen pneumie, in zijn eigen innerlijke Kilim. Oké, okay, dat is hoger, maar het is, niet, het is niet vergelijkbaar. Het is allemaal, allemaal komt het, kom je ervaren, Bina. De eigenschap. Van de binnen. Duidelijk. Maar opstegen, dat betekent opstegen. En daarom, als het gezegd wordt dat, eh, dat maak, van je, maak jezelf een volmaakte shal korban shalem, een volmaakte offer. Dan is het, als het in religieuze mensen uitspreekt, dan is natuurlijk natuurlijk een belachelijk iets. Of het, of het iets, iets religieus hoog is. Maar betekent, wat betekent dat? Elke elk moment, elke dag moet je het doen. Ik doe het elke dag. En dat moet je ook elke dag dat doen. Voor, voor, voordat we naar bed gaan. Betekent dat jij maakt, jij brengt jouw massag. Je moet niet in, naar boven ergens gaan. Nergens. Je hebt alleen jouw massag onder jou. Dan moet je jouw massag van het lichaam. Dus massag bestaat waar bestaat massag. Massag staat waar. Massag bestaat of malgoed. Welke malgoed hebben we? Drie Malchut, ja of niet? Malchut in het hoofd. Die maakt alleen ze wuk. Dan hebben we nog Malchut in het lichaam. Malchut de goef. Dat is de Malchut, die moet ik die let op, goed opletten. Die Malchut moet ik verdunnen. Dus Malchut van mijn lichaam. Van mijn body, dus van Malchut. Dus dat heet Malchut van de goef. Die moet ik verdunnen. Dus die, dat sferot van de Malchut komen naar binnen. Ja, mal goed van de pe, mal goed van de mond, die gaat zich uitzetten van malgoed naar beneden. En dan is het, de bovenste is ketter, en dan tot de malgoed, de malgoed van, van het lichaam. Dat moet ik ver, ver, verdunnen. Dat is een kwestie van verdunnen. Waarom moet je dat verdunnen? Omdat malgoed van het lichaam, daar zitten problemen. Welke problemen? Waarom is het ook, moeten we nog verdunnen. Dat, nog een andere reden daarvoor. Problemen is, want daar waar de malgoed, de malgoed van het lichaam is. Iedereen ziet het wat ik bedoel? Malgoed, de malgoed van het lichaam. Dus iedereen begrijpt het, ta, eh, bij, het waar het eh, tabor, op de tabor van de partstof. Daar zijn problemen. Welke problemen zijn daar? Daar zijn altijd stotingen tussen innerlijke licht en de en de orma Kiev. Want onder de, onder de taboer is de plaats waar, waar, waar ik mijn licht niet laat binnenkomen. Dat is de plaats van onder de taboer. Elke toestand van wat ik heb is de plaats onder de taboer dat is de plaats waar ik mijn het licht dat ik binnen moet komen ik laat het niet binnen. Waarom? Ik heb geen kracht. Ik zou graag willen daar naartoe licht laten komen, daar legaal, legitiem. Maar ik heb geen, geen kracht. En wat daar vindt plaats? En daarom, en omdat het licht is altijd sterker dan de mens, dan de, dan de mens. Welke mens kan het, kan het verdragen? Dan, gaan ze, dan gaan, gaat dat ormakief, het omringend licht, die gaat pushen daar tegen de taboor. Want daar, dat is de plaats, is de plaats waar ik het licht, licht mijn oormakief, niet binnen laat. En het oormakief maakt geen uh, rekening, houdt geen rekening met mij, want oormakief is het licht wat ik moet, moet, moet ontvangen om volmaakt te zijn. Maar ik maak die leegte in mijzelf, ik laat hem niet binnen omdat ik geen kracht heb. Wat gaat hij doen dan? Dat oormakief, die Maak die zorg daarvoor dat ik denk, dat ik ga dat menu nu verdunnen, mijn massage. Duidelijk, het is al eigenlijk uh, door de oormakief, mijn oormakief, ja iedereen begrijpt het, mijn licht dat ik niet binnen laat. Die gaat pushen tegen de taboor van mij, waar dus de, en die gaat veruitdunnen, uitdunnen de klie van de malgoed. Uitdunen. Die pusht die mal goed, nieuw van het lichaam. En die mal goed moet dan, het, wat men me mal goed gaat doen, mal goed gaat omhoog. Waarom? Om het licht uit te persen, want die kan het niet verdragen. En daarom, daarom steeds, kijk, elke dag, kijk nou, wij kunnen van alles hebben. Alle plezier, van alles, maar dan s ochtends leeg. Welk plezier, kater of wat dan ook. Waarom is het zo? Omdat het altijd hetzelfde is. Wij moeten wel licht ontvangen, plezier ontvangen en dan weer wegpompen weer, weer weg, weg pompen uit ons. Weer ons eh, honger een beetje zo'n honger creëren daarvoor. En dan weer, weer weekend, weer gaan we een beetje stoeien met alle, een beetje drinken, een beetje van alle andere dingen. Dat is wat de mens doet, ...ontzegt zichzelf door de week misschien... ...ik ga dat niet doen... ...maar het is wel kunstmatig... ...maar dat is ook komt uit het geestelijke... ...dat die maar goed... ...die Ormakief, ...wat je wat niet laat binnen... ...onder jouw tabor... Iedereen begrijpt het? Tot de tabor wordt het licht ontvangen altijd... ...in elke partsoef, in elke tinssfeer... ...tot de tabor... ...en vanuit de tabor niet meer... ...en onder de tabur is de plaats waar mijn oormakief moet binnenkomen. En daar is al de druk, wordt uitgeoefend in elke toestand. En steeds dat oormakief zorgt daarvoor, kijk, moet je zo zien, er is net als een wand, van binnenkant, van binnen, de helft van, de, van binnen in een wand van de klie. Klie is een dikke licht. Van binnen, van binnen, komt dat licht van binnen tot de middel, tot, tot, de, milieu, tot de helft van de binnenkant. En de oormakief komt in de klie, in dezelfde klie, van, van, de, van de buitenkant tot de helft. En ze moeten van elkaar hebben. In, inwendige licht, hoe kan een innerlijke licht uitwendige licht ontvangen, of oormakief ontvangen? Ze moeten naast elkaar zijn. Dus innerlijke licht is tot de helft van de klie komt, en de oormakief van de buitenkant pusht, en daardoor verdunnen zij de massaag van de klei. Oké? Okay. Oké, okay, het is nu al de tijd. We gaan verder daarin uh, volgende keer stap voor stap.